De Libische premier zei dan heeft olietankers gewaarschuwd weg te blijven van havens die in handen zijn van gewapende groeperingen. Als ze toch aanleggen, dan kunnen ze tot zinken worden gebracht, zegt zij dan. Een aantal havens in het oostelijke deel van Libië wordt geblokkeerd door gewapende milities die meer autonomie willen in de regio. De onthulling van Jerome Valke dat het WK voetbal van 2022 naar de winter wordt verplaatst, heeft voor de nodige ophef gezorgd. Volgens Jim Boyce, de Noord-Ierse vicepresident van de FIFA, heeft de secretaris-generaal van de Voetbalbond voor zijn beurt gepraat. Boyce zegt dat de FIFA op zijn vroegst eind dit jaar een beslissing neemt over het verplaatsen van de wedstrijden van de zomer naar de winter. De Duitse voetballer Thomas Hitzusperger is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit. De 52-voudig International zegt in een interview met het weekblad Die Zeit dat hij zijn hele profcarrière een geheim met zich meedroeg. Hij wil nu de discussie over homoseksualiteit onder topsporters weer op de agenda krijgen. Volgens Hitzusperger wordt homoseksualiteit in het profvoetbal genegeerd, terwijl er ongetwijfeld meer voetballers zijn met een voorkeur voor mannen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 Het weer het blijft nu nog even droog. Komende nacht en morgen regent het weer. Morgen overdag blijft het zeer wisselvallig. Al breekt soms ook af en toe de zon even door. En het wordt een graad of 12. En vrijdag wordt het een stuk kouder. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar staat bij Hoogvliet 4 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is bij Hoogvliet dicht. Op de rijmen richting Europort staat voor de Bottertunnel 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Op de A20 in de richting Gouda staat tussen Knoop de Kleinpolderplein en Kleinpolderplein. Aan Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Noordloos en de brug bij Gorkem 3 kilometer.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 om weer te beginnen zou ik zo zeggen met pink en try They say if you look around For something hard enough And you just might find it And there's some around Who wanna keep you down But Shawty, don't be blinded Feeling trapped Thinking that you can't get out Of this humdrum scene Time to turn this thing upside down Show these people what you really van 2014, hier bij CFM. Wat Beat betreft natuurlijk, dan. Afro Jackens, Pre-Wilson, The Spar. En daarvoor Pink en Try. Ja, we gaan het weer proberen om uh, die goede voornemens uh, vol te houden. Ik uh, vrees het ergste. Ook weer dit jaar. Nee, ik, uh, ik heb wel goede voornemens voor dit jaar. En dat uh, heeft te maken met iets wat ik om mijn arm heb. En daar ga ik je zo meteen uh, meer over vertellen. Eerst eerste wat ik natuurlijk even wil doen, dat is je een uh, geweldig, voorspoedig en gezond 2014 uh, toewensen. Wat hopelijk ook, uh, het is bijzaak, maar toch als radiomannetje wel leuk is, een, uh, een mooi muzikaal jaar gaat worden. En dat ik weer fijne plaatjes voor je mag gaan draaien aankomend jaar hier bij CFM. Heb jij goede voornemens eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Het is toch elk jaar weer zo'n terugkerend dingetje en elk jaar maak je er weer eentje. En elk jaar uh, verbreek je hem ook uh, nou, rond dit tijdstip ongeveer weer. Maar hey, het zou kunnen zijn dat je er nog steeds druk mee bezig bent... of dat je er echt werk van gemaakt hebt. Ben ik wel benieuwd naar jouw goede voornemen. Komt u maar door stefan.cfmstandswoord.nl via de mail. En ik heb dus ook een goed voornemen. En ik heb iets om mijn arm daarvoor. En nee, het is niet het goede voornemen dat ik vaker armbandjes wil gaan draaien of zo. Het is iets anders. Zometeen ga ik je er alles over vertellen. We hebben uiteraard ook een nieuwe editie van Maurice de Jonge Hond. Ga maar gewoon mee door in 2014. Er blijven hopelijk in 2014 ook uh, genoeg rare dingen gebeuren om dat item mee te vullen. Dat is zo meteen. Ook Robin Thicke komt eraan naar Leona Lewis in Bleeding Love. Het kan ook een goed voornemen zijn. Oh, me, Dit jaar iets minder liefdesverdriet. Zo, zou je zo maar kunnen? Kom maar dan met je goede voornemens. Mail staat open: stefan.fmzandvoort.nl. En als je dan uh, toch al afscheid aan het nemen zijn van uh, vorig jaar, er is um, een kerstboomverbranding. Um, zometeen om half acht hier in het dorp Zandvoort. Ter hoogte van de Dirk van der Broek. Dus heb je nog ergens een kerstboom staan... en heb je zoiets van... ja, ik kan hem alweer op zolder zetten... maar het maakt toch alleen maar een teringzooi. En volgend jaar koop ik toch wel weer een nieuw... omdat ik hem niet meer mooi vind. Of ba, ik weet niet wat ik ermee moet. Whatever. Kom dan uh, ter hoogte van de Dirk van der Broek. Om 19.30 uur is daar een kerstboomverbranding. Kan je legaal de Vandaal... hé, hey, dat het zou Zo maar is die omhoogd kunnen zijn. Um, kan je legaal de Vandaal in je naar boven brengen. Dus uh, rond half acht... Bij de Dirk van der Broek. En dan kan je daar lekker kerstboom gaan verbranden. Helemaal leuk. Hé, hey, um, ik had het net al over goede voornemen. Ik heb een uh, zwart uh, bandje om mijn, uh, om mijn arm. En daar heb ik vannacht ook mee geslapen. En dat heet een Fitbit. En dat is een, uh, een kekstukje techniek. Ja, ik hou er wel van, van Gadget. En um, eigenlijk wat het constant doet, dat is je stappen meten. Dus hij meet hoeveel stappen je zet. Eigenlijk gewoon een uh, veredelde stappenteller... Dus als je hem vroeger kreeg bij de McDonald's, moest je hem in je zak stoppen. Maar ja, dat ding dat ging na een week, Deze dan niet meer. Maar wat zo cool is dat hij synchroniseert het met een app. Ja mensen, het is 2013. 2014, excuse. Ik zit er nog een beetje niet. in. Um, dus het synchroniseert met een app al je data. En dat is super vet, want het schijnt dus dat je als mens... Um, nou ja, je weet als vrouw mag je 2000 calorieën eten op een dag. En um, als man zijn dat er 2500. Um, maar daarbij gaan ze wel uit van een berekening dat je 10.000 stappen op een dag zet. Nou, tegenwoordig leven we allemaal in de wereld van de, van de kantoorbaantjes en zo. Dus dan blijkt dat we dat helemaal niet meer doen. Dus ik de eerste dag dat ik die Fitbit had om mijn arm doen. Wat bleek nou? 10.000 stappen moet je per dag, hè? Ik op een kantoorbaandag 3500. Oei, auw, pijnlijk. Dus um, ik, um, ik dacht van, nou, ik wil vandaag in ieder geval die 10.000 een keertje halen. Dus um, normaal neem ik zeg maar... Ik, ik kom uit Amsterdam vanaf woensdag hier naartoe. Um, daar loop ik stage. En dan, uh, dan nam ik altijd de trein en de bus. Een heel ingewikkeld parcours. Maar hey, dan was ik wel altijd voor de deur. En nu dacht ik, weet je wat ik vandaag doe? Ik ga gewoon naar station Zandvoort. En vanaf station Zandvoort is het ongeveer na 20 minuten lopen of zo hier naartoe. En dan scoor je toch weer een paar extra stapjes. Weet je wel, kom je toch uh, wel dichter bij die 10.000 stappen die je moet lopen. Nou, ik ga hem nu eens opstarten. Ga ik eens even kijken. Die app Het is voor het eerst deze dag dat ik dat doe. Laat-ie even synchroniseren. Ik heb vandaag... Oh, 7509 stappen gezet. Dus nog... Uh, nou, 2500 te gaan. Nou, als ik dat dan uh, zo meteen weer terugloop naar het station. Nou, nou moet lukken. 10.000. En ik, ik wil dat echt... Ik wil zoveel mogelijk dagen... Die 10.000 stappen gaan in. En kom op een beetje... 10.000 stappen, het is 8 kilometer. Nou, wat zal het zijn over een hele dag? Dat je anderhalf à twee uur aan het lopen bent? Nee, nou, je bent sowieso al dik een uur aan het lopen op een dag. Ja, behalve dus als je een kantoorbaantje hebt. Nou goed, dat is dus eigenlijk onderdeel van mijn uh, goede voornemen. 10.000 stappen per dag zetten, hoppa! Echt een ik. Nou, um, jouw uh, goede voornemen is van harte welkom. Ik ben benieuwd welke je bedacht hebt. Wat je jezelf, uh, waar je jezelf weer mee gaat irriteren en teisteren de komende weken. Zolang het duurt, komt u maar door. stefan.cfmsanswoord.nl Zometeen de script en Broyam Hall of Fame naar de nieuwste Robin Tech. Feel good. If I told you that I love you, would you run away? Or would you run to me? Babe. if I gave you all my love, and would you give it back? What would you do with that? I ask a lot of that. And if I gave you all my time when it's the summertime and all my downtime, Yeah, that's a lot of times. If I'm falling over you, then what you gonna do? I wanna come with you. I wanna run with you. Stay with me Girl, would you play with me Does it feel your chest. Straight Script, what I am. Hall of Fame bij ZFM. Ik um, ben inmiddels al een jaar geleden, dat was januari 2013, dus wel een jaar geleden, gaat, gaat toch helemaal nergens meer over. Um, was ik bij het concert van de script en daar uh, deden ze deze als laatste. En dat was echt fantastisch. En toen hadden ze, ik denk dat ze, dat ze drie of vier minuten achter elkaar, You can be a champion. En de troepen waren en iedereen mee schreeuwen, En Ja. Uh, yeah. En toen gingen we met z'n allen spelletjes spelen. En ja, dan kon er maar één champion worden. Dus dat, dat was wel een leugen. Maurice de Jonge. Beetje koude kermis voor dat geld. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. <tomt> <tomt> <tomt> <tomt> <tomt> TV-kijkers in Groot-Brittannië... die hebben via sociale media... massaal hun ergernis geuit over een aflevering... van de detective-serie Sherlock afgelopen weekend... De scène speelt zich voor een groot deel af in de Londense ondergrondse. En volgens klagers hebben de makers van de serie... stations, lijnen en reistijden door elkaar gehaald. Dat meldt de Daily Mail. Zo is in de eerste aflevering van het derde seizoen van de serie te zien... hoe Sherlock Holmes en zijn assistent Watson het metrostation Westminster binnenwandelen. En lopen zij even later langs een bord dat de Northern Line aangeeft. Die loopt echter niet langs de Westminster Station. Dus... Ik vind het ook een goede serie, hoor, Sherlock. Sure, ik let er niet op, dat kan mij dat nou schelen. Um, ik vind dit soort mensen een beetje azijnpissers... en daarom de vraag van de week. Ik ben eigenlijk best wel een beetje een azijnpisser. Dus ik kan best een beetje zeiken, om nee? Optie A. Ja, ik kan echt zeuren om allerlei dingen. Me irriteren van druppelende kranen tot onverwachte tintelingen. Optie B. Ik zeur soms inderdaad wel eens te veel. Vooral als ik me verveel. Of optie C. Nee joh, zeuren doe ik nooit. Mensen die wel zoveel zeiken zijn gewoon verstrooid. Of optie D. Ik wil niet A, maar B zijn. Goed. Kom maar door. Wat jouw antwoord is op deze vraag. Ik ben eigenlijk best wel een zijn pisser. Ik kan je antwoord doorgeven via de mail. Dat is stefan.cfmsantwoord.nl Dat is gewoon voor mijn voornaam. At Komt het bij mij binnen. En dan uh, gaan we over uh, na een kleine drie kwartier. De balans opmaken. Kijken welk antwoord het meest ingestuurd is. Zometeen in dit programma. Een nieuwe editie van de Club Downstairs. Ook Alessio, Matthew Koma en Lily Allen. Die staan al helemaal klaar om een plaatje te gaan zingen.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 You said that we would still be friends, but I'll admit that I was. Clean. Hier zie see him, somebody that I used to know. Zometeen hier, onder andere nog, nog Alesso, Matthew komen en ook Lillianne komt eraan. Eerst weer update. Vanavond een toenemende bewolking, gevolgd door regen in de nacht. Minima ligt rond de 7 graden. Morgen veel bewolking en een aantal buien. Stevige zuidwestenwind en daarbij 10 tot 12 graden. Met Lillianne. You Lesso en Matthew Koma, years bij CFM. Goed voornemen voor 2014, minder alcohol drinken. Nee joh, wat denk je nou zelf? Nee, uh, nou ja goed, altijd wat minder alcohol drinken is altijd beter. Beter voor je hart, bloedvaten en hieren. Dat je mij ooit verteld tijdens biologiele. En um, als je uitgaat, waar je dus vaak alcohol bij drinkt... dan um, komt het wel eens voor dat je even in de wc bent. En uh, vorig jaar zijn we daarmee begonnen met het item. En um, na veel succes hebben we besloten het nog even te verlengen. De club downstairs. Want als je beneden staat of je staat even buiten, hoor je die bas vaak nog wel. Ik denk nog wel een beetje de beat en de melodie en alles. Maar het is altijd wel een beetje vaag. Die skill die gaan we trainen elke week hier bij ZFM. Dat is heel simpel. Ik ga je de volgende vraag stellen. Je hoort hier een fragment. Alsof je in die club staat daar buiten. Welk liedje is dit? Ja, Nog één keertje doen dan maar. Ja. Mm. Heb je enig idee? Ik vind hem lastig, hoor. Ik geef het eerlijk toe. Hij is heel lastig. Je enige idee welke plaat het is? Schrijf het even op een papiertje van het hout voor jezelf. En meteen ga ik je het antwoord geven. a mm. might be anyone, a long fool, out in the sun, your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know, when the daylight comes, you feel so.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 ...samen met Alesso en ook Heurtje Under Control. Dit is de CFM Beachmasters met zojuist de vraag... ...welke plaat is dit? Alsof je in de club staat, ergens buiten even een peukje te roken... ...zo even in de asbak gooien... ...hop, even uittrappen, laatste hijsje nemen... ...dan open je die deur naar binnen... ...je lacht even lief tegen de beveiliger... ...zeker als je als vrouw bent... Nee, dat is flauw maar eerlijk ja. ...en dan hoor je het ineens, het is Inna Bob Tyler Deja Vu... Oh, wat is dit een fijne plaats, hè? Kwam nog even op het randje van 2013. Ja, echt, echt, echt, echt Dirty loop, sorry, hit me. En daarvoor inna, Deja vu. That we... Dat was een verkeerde knop. Nee, het is dus voor het eerst in 2014. Het lekker mensen. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond hond. De hond, hond, hond, hond, Yes, nog heel even de tijd om antwoord te geven op de vraag van deze week. En de vraag van deze week die luidt als volgt. Ik ben eigenlijk best wel een azijnpisser. Je ja, antwoord was voor jou uh, van toepassing is... kan je mede naar mijn mail stefan.cfmstandwoord.nl Ah, ja, ik kan echt zeuren om allerlei dingen. Me irriteren van druppelende kranen tot onverwachte tintelingen. Optie B, ik zeur soms inderdaad wel eens in zoveel, vooral als ik me verveel. Optie C, nee joh, zeuren doe ik nooit. Mensen die wel zoveel zeiken, die zijn gewoon verstrooid. Of optie D, ik wil niet A, maar B zijn. <lacht> Welk antwoord is bij jou van toepassing? Ik ben heel erg benieuwd. Kom maar door, mijn mailadres staat wagenwijd voor jou open. En ook voor alles wat je verder nog te melden hebt, stefan.cfmzantwoord.nl Zometeen maken we de balans op. I know Are you gone? Zet Samen met Haley Williamson, Stay the Night Wat um, nog nooit is voorgekomen in dit programma, is nu gebeurd Normaal lul ik veel te veel En we hebben tijd over Dus ik kan gewoon zelf een plaatje naar keuze draaien Gewoon helemaal vrij Geen probleem, we hebben gewoon tijd over Jongens, wat is er aan de hand? En dan wil ik deze wel even draaien, daar heb ik wel even zin in Yo yo als vroeger was dat een speeltje. En daarna werd het een vrouw, een zeer aantrekkelijke reliefesliejes om. Na, gezien we het tijd over hebben, mag er weer geen Joy'd worden. Leave, get out. I've been